Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Philips heeft 60% meer winst dan in 2014. De netto-winst steeg van 411 miljoen euro naar 659 miljoen. En ook de omzet nam iets toe. Philips richt zich sinds een paar jaar vooral op gezondheidstechnologie... zoals apparatuur voor ziekenhuizen. Een belangrijke lichttak van het bedrijf wordt dit jaar afgesplitst. De Nederlandse politiebond vindt het niet goed dat er agenten worden opgeleid om met automatische wapens om te gaan. Volgens de vakbond moeten politiemensen aanspreekbaar zijn om bij te dragen aan de veiligheid op straat. Maar als ze automatische wapens dragen worden ze juist minder aanspreekbaar. De nationale politie leert 150 politiemensen omgaan met pistoolmitrailleurs. Die hebben meer kogels en kunnen verder schieten. Met die wapens kunnen de agenten zich beter verweren tegen zware criminelen.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 de Zwitserse tennisser Roger Federer heeft de halve finales bereikt van de Australian Open. Dat is de twaalfde keer in zijn carrière. De viervoudig winnaar van de Australian Open won eenvoudig in drie sets van Thomas Berry. In de halve finale moet Federer het mogelijk opnemen tegen titelverdediger Novak Djokovic. Bij de vrouwen versloeg Serena Williams Maria Sharapova in twee sets. Williams speelt in de halve finale tegen Agnieszka Radwanska. Het weer vanochtend breekt de zon door, vanmiddag is er meer bewolking, het wordt een graad of 10. Tegen de avond gaat het vanuit het westen regenen, met aan zee een stormachtige wind. En ook morgen is het regenachtig met veel wind. Dit was het even. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De meeste vertraging in de Randstad is er op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en Oude Rijn over 16 kilometer. Zijn zijn bergingswerkzaamheden na een vrachthoto doorbrand. Op de A4 richting Amsterdam tussen Den Horen en Dorp over 16 kilometer langzaam rijden. Op de A6 ledenstad Muiden voor Muidenberg 9 kilometer. De nasleep van een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen voor Dorp 7. Op de A12 Arnhem-Utrecht. De stad tussen Maarsberg en Knoop Lunetten 12 kilometer vierde na een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Op de A20 richting Gouda. Vanuit Hoek van Holland tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 6 kilometer. De linker rijstrook is dicht. En richting Hoek van Holland staat er 3 kilometer vanaf knooppunt Gouwe tot Nieuwekerk. A27 Breda-Gorkum langzaam breiden tussen knooppunt Hooipolder en Industrieterrein Avelingen. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten. Op de N44 in beide richtingen bij Wassenaar 4 kilometer. Tot zover de verkeers.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 bij CFM. We begonnen vanmorgen met CFM Jazz yes tussen 10 en 12 met Jeroen van Dan Daarna 2 uur non-stop muziek en nu zijn wij er weer met Zandvoort op zondag. Even na 2 uur goedemiddag Zandvoort en goedemiddag Albert Jan. Uh, goedemiddag luisteraars en kijkers en goedemiddag Rob. Ja. ja, we zitten er weer. We zitten er weer. En, en het zonnetje schijnt niet. niet nee. nee. Komt dat nog vandaag? Nee, ik. Nou, ik denk het niet. Nou, U hoort het allemaal om uh, half drie, want dan is het tijd voor het weerbericht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 Maar volgens mij is deze een beetje te makkelijk voor een Plaatje, over zo. Deze wist ik zelf. Ja, heel goed, heel goed. Jullie de Maxi Priest en The Wild World. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. GFM. Nou, dat doen we die niet dus. Hè, bij en Maxi Priest in the Wild World. Maar misschien wel deze. Mark Ronson en Bruno Mars. En de uptown funk. Your hallelujah, Ooh. girl. Sit, you hallelujah. Cuz up, tell funk, don't give it to you. Cuz up, tell funk, don't give it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 Als je deze zondag naar buiten kijkt... dan word je niet echt vrolijk hè, van het weer. Nee. Maar goed, wij maken je wel weer een klein beetje vrolijker... met Zandvoort op zondag en lekkere muziek... waaronder deze van Fox Stevenson. You're Switch soda pop. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ja, de verkeersinformatie. Ja, ja gisteren al en uh, vandaag ook nog. Uh, zijn er zijn werkzaamheden aan het spoor. Dus mocht u vandaag nog naar Amsterdam willen... dan uh, moet u toch enige creativiteit in acht nemen...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 Everybody dance everybody dance everybody dance dance everybody dance everybody dance everybody dance dance everybody dance everybody dance everybody dance everybody move, everybody move, everybody move. Everybody groove. Or let's shout. Everybody shout. Everybody shout. Everybody shout.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 Zeker niet te draaien bij CFM. Wat dacht je van deze die je hoorde? Nico en Vince, dat was MI Ron. Nou, voordat we gaan kijken naar de Eredivisie... en dan beginnen we met de wedstrijd vanaf uh, afgelopen vrijdag. Is deze van Jocelyn Brown en Somebody Else is Kai.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 Bazour geniet van het Ajax publiek. Ajax ziet uh, Richel die Bazoer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 tegen Pek Wolle, Daar staat het 0 tegen 0, Albert-Jan. En om korte vijf de klapper van de dag. Aro Den Haag ontvangt thuis SC Kambuur. En we blijven de wedstrijden uiteraard volgen bij Zandvoort op zondag. En meer muziek nu. Hier is Status Quo en in the Army now. A De zondagmiddag bij CFM. Als eerste een Status Quo en In the Army, dan, gevolgd door deze van Duran Duran. Wie kent hem niet, hè? He? Uit de James, de James Bond film natuurlijk. Je hoort a few to a kill. Zojuist uh, hadden wij het over de wedstrijden in de eredivisie divisie. En tweetal wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Waaronder PSV FC 20. Daar staat het nog steeds 0 tegen 1. Maar we hebben nog meer sportnieuws voor je. En dan hebben we het over de EK Short Track.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 Had. Maar goed, nu al vanavond 8 uur, uh, moordvrouw met scènes opgenomen op het Raadhuisplein in Zandvoort op 24 september, jongst leden. En dan Gert van Kuik even je oren dicht, maar de wedstrijd PSV-FC Twente, daar staat het op dit moment 2 tegen 1. is twee keer achter elkaar gescoord door PSV. Ook in de volgende uur blijven de wedstrijden uit de divisie volgen. Graag tot zometeen.